Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zo'n 200 mensen hebben in München de slachtoffers herdacht van de neonatiemoorden. Het was een herdenking waartoe via Facebook was opgeroepen, een zogeheten silent mob. Op een van tevoren afgesproken tijdstip stonden de deelnemers een paar minuten stil... en hielden ze witte en rode rozen in de lucht. Daarna werden de namen voorgelezen van de slachtoffers. Ook in andere Duitse steden werden herdenkingen gehouden en betoogd tegen extreem rechts. In Duitsland wordt een nationaal-socialistische groepering... in verband gebracht met een serie moorden op immigranten en een politieagenten. Er is kritiek, omdat de politie het onderzoek nooit prioriteit heeft gegeven... hoewel de daders meteen al in beeld kwamen. Hulpbisschop Jan Liese van den Bosch is de nieuwe bisschop van Breda. Zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De 51-jarige Liese is de opvolger van Hans van de Hende... die in juli tot bisschop van Rotterdam werd benoemd. Liese staat de boek als geleerde... Hij doseert verschillende vakken aan de priesteropleiding in het bisdom Roermond... en beheert er de wetenschappelijke bibliotheek. Over twee maanden neemt Liese het bisdom Breda officieel over. In de Limburgse plaats Herkenbos is de vermoorde militair Laurens Frits gecremeerd. Dat gebeurde met militaire eer. Het stoffelijk overschot werd na een eucharistieviering door een erehaag van militairen naar het crematorium gedragen. Frits werd maanden vermist. Zijn lichaam werd uiteindelijk vorige week in een maisveld gevonden... Dat was vlakbij het huis van een man die ervan wordt verdacht dat hij de militair heeft vermoord. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlandse man is ontvoerd in Mali. De man hoorde bij een groepje van drie Europeanen... dat gisteren rond de middag werd meegenomen uit een hotel in de stad Timbuktu. Volgens een medewerker van het hotel kon de Nederlandse vrouw aan de ontvoerders ontkomen... door zich te verstoppen. Het weer, vanuit het westen steeds meer bewolking en kans op regen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 9 tot 12 graden. Morgen regen en meer wind. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat voor Hoogmaade een file van 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A7 Herenveen richting Groningen is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit-Friese-Palen en Marum staat 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De boekhandelaren van Libris houden van boeken.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag. We zitten in de Kroon aan het Rembrandtplein. Bent u in de buurt? Komt u even langs? We hebben leuke gasten en we hebben leuke live muziek daarover. Straks meer over die live muziek. Eerste gasten voor dit half uur uh, lieten Paris de Die zit aan tafel. Onze Buitenlandse boeken, recensent, met een uh, drietal uh, boeken voor zich. Wat, wat, wat heb je meegenomen om een idee te krijgen? Even? Uh, Alberto Moravia heb ik meegenomen. Amy Waltman, een fantastische uh, 9-11-roman. En uh -huh. eindelijk eens een keer een hele goeie. En dan de Forella-opera van Matthew Condon. Ja. En, en hou jij van Kuytman? Ik zal heel eerlijk zijn, never heard of. Never heard of, oké. Okay. Dus iedereen mag niet vragen, where have you been? Ja, en en dat ga ik straks uh, ontdekken. Ja, men en Laura Meijer maakten namelijk een prachtige documentaire... over Kitman. De, de winnaar onder andere van de popprijs uh, een paar jaar geleden. Uh, en uh, lees jij ook veel buitenlandse boeken om dat met die kruis even te maken? Ja. ja? Jammer dat nou. doe ik. wat nou ja? gezegd, dat ja, je nooit iets was. Ja, het is heel, heel anders dan jij. Ik lees heel veel boeken en ik weet wie Kitman is. Ja, nou, maar dat had ik meteen al door oh. dat je meer wist dan ik. Nu, nu al een voorsprong. Ik ja, kan wel weten dat ik de muziek wel ken, maar de naam niet. Ik, ben, ik heb een, een, een, een waar alles uit verdwijnt als het niet met boeken te maken heeft. Dus, okay. heel uh, Selectief eigenlijk is... dus. ja. Ik heb een groot gebrek, maar ik ben desondanks gelukkig. Ja, fijn. Goed zo. Uh, hou dat vast vooral. Gaan we naar de live muziek uh, luisteren. Uh, ze bewerken bekende popsongs tot aanstekelijke swingnummers... ...maar vergeet ook de oude jazzstandards niet. Altijd onberispelijk in pak. Zelfs vandaag... Ja, dat ziet echt fantastisch uit, heren. U kunt ze niet zien, u thuis. Dan moet u even langskomen, u kunt u het wel zien. Ze hebben uw muziek jitter gedoopt en vandaag jitteren ze bij ons. Hier is de Tiny Little Big Band. Oh. Oh. Darling, you gotta let me know Should I stay or should I go If you say that you are mine I'll be here till the end of time. Come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, next day is black. So if you want me off your back, come on and Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. Come on and let me know. Should I stay or should I go? This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free Exactly who I'm supposed to be Don't you know which goes even fit me Come on and let me know Should I cool later?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 APPLAUS ja. Strak in de pak en strak in de mate ook. Ik stel ze even aan die voor, uh, ja, Marcel, Marcel Fokker, die zingt, die zit nu hier aan tafel, maar de andere leden van de band, of, of wil jij dat even doen? Kun jij, kun jij ze uit je hoofd? Ja, ja, ja, dat is het zo. Zetten we je microfoon even open? Ja. ja, Frank de Lange aan de piano. Ja. René Winter aan de drums. Ja. Patrick Helemaal Rijk aan de bas. Heiko Eepner. Tweede trompet, daar staat hij als eerste. Maar uh, hij staat daar dan, maar goed. Uh, eerste trompet, Thomas Welvaat, Matthias weet ik nooit de achternaam van. En Jasper Staps aan... Uh, Matthias Konrad is dat? Ja, de ja. De, ja. precies. Ja. Ja. Hebben heb heb heb heb we ze allemaal gehad, heel fijn. Ja. Zeg, he, dit was uh, de, de, de Clash, he? nummer... Uh, ja, go? ja. ja? ja fantastisch nummer. Uh, waarom uh, zo'n bewerking... Nou ja, we vinden het leuk om een beetje tegenstellingen te zoeken in, mm. uh, in allerlei dingen. Daarom ja. hebben we dat ook uh, jitter gedoopt. Dat, ja. uh, we vinden het leuk om uh, uh, ja, in een strak pak uh, ja. uh, een beetje rock'n'roll te bon, spelen. Want bon, jitter, jitter, wat, wat is dat voor? Uh, jitter ja, bestond niet voordat wij het uh, bedachten. Tenminste, mm -hmm. je hebt het gehoord, wel eens in Jitterbak of zo, heb je ja, in, ja, in hitjes wel gehoord. Ja. Maar wij hebben het jitter uh, gedoopt omdat uh, um, ja, we zijn op zoek naar tegenstellingen... In, uh, in of over, over eigenlijk overeenkomsten in tegenstellingen oogschijnlijke mm. tegenstellingen... Ja, rockmuziek spelen in een, in een strak pak, in een jazzvorm... klinkt een beetje, ja, ja, want dat gaan we niet doen. Ja, wat, jullie zijn een fulltime band? Iederwijs. Ja, ja. Oh ja, ja, ik, ik zat net te kijken, wat is er nou weggelopen van de beursvloer? Of waar dan Jullie kunnen ja. overal vandaan komen. Het is ja. een fantastisch zootje ongeregeld. Ja, ja, ja. ja. Nou, het is heel complimenteus, heel fijn is ja, ja, nee, dat. Het dat, ziet er dat, heel dat, geestig uit. Dat mag ja. ook. Ja, nee, het maar goed, contrast dat contrast is, dat, dus dat is juist precies wat je zegt. Dat we, dat we inderdaad eruit zien als ja. de, al van de beursvloer afgelopen, maar dan wel ongeregeld. Dat vind ik nou heel Maar, maar de tegenstelling, hè, is dat alleen uh, rockmuziek jazz? Of zou het ook kunnen dat jullie een France tot. bewerken? Dat zou kunnen, ja. En het is niet alleen muziek bijvoorbeeld te um. Weet ik wel. Uh, Matthijs van Nieuwkerk vinden wij heel jitter. Want het is een beetje een intellectueel met lang haar En dat is ja. Ja, een soort van tegenstelling. die ja, haar dan zijn. jullie allemaal bij elkaar. Ja, precies. Nou. Ja, nou ja. ja. <hijfie> ja dat is zo nou, goed zou zeggen meer ja. haar dan intellectueel. <hijfie> <hijfie> kan ook, maar dat is ja, ja. voor jouw rekening. Ja, heel maar blij ik <hijfie> niet gezegd heb. Ja, en ja. en uh, weet ik veel, Adam van Leiden, gentleman boxer of een race-eend. Dat zijn allemaal jitter dingen. Een race -eind. Ja, ja, een, een opgevoerde eend die ineens okay. heel hard kan. Ja. Ik ben helemaal benieuwd hoe jullie hier naartoe zijn gekomen eigenlijk. Nou, ja, ja, wel met de, ja, met, nee, de, wij, met de mothership. Bij ja, maar het is een <laughs> <De> jitter-mothership. <laughs> ja, behalve die, die uh, apparaat of instrumenten die je gewoon mee kan nemen... staat hier ook een soort vleugel, maar ja, dat blijkt ja. een, toch een beetje een bouwpakket te zijn, hè? Ja, dat wel, maar ja, we, we hebben hem toch twee wendeltrappen opgekregen. Ja, mm -hmm. ja. Want het lift was te klein, en uh, ja, dan... Ja. Nou, dan moet je een bouwpakket hebben. Met een echte vleugel red je dat niet. Ja, het, is alleen, het, is, het is niet een hele echte vleugel. Hè? Nou, hij ja, wordt wel echt bespeeld. Ja, <laughs> ja maar het is een wing, hè? Ja, ja. Nou, niet eens. En zit er een filosofie achter de twee stroopdassen kleuren? Uh, nee, maar we hadden, ja, we hadden net... Uh, ja, ja een financiële afweging, ja. We hadden net een kort onder vijfde om, vijf, om erachter te kopen. Okay. Ja. Goed, Nou, straks gaan jullie nog een keer spelen, Marcel, mag ik hopen? Ik dan meld ik nog even dat jullie uh, onder andere 7 december in Woerden spelen... 14 december in Hotel New York in Rotterdam. Ja, dat zijn onze openbare dingen even, even op het moment. er is ja, nog veel meer, dat is allemaal al oh, en, en, en we zijn heel druk en die gaan we zo ook spelen. Om onze kerstsingel te promoten. Ah, ja. En die gaan we, ja, het is wat te vroeg. En Sinterklaas is nog in het land. En dat is eigenlijk tegen mijn principe. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, goed, we doen hem toch. Je doet hem het straks, hè? Je doet ja. straks een You Put the maar weer een in Xmas of Christmas. Hoe zeg je dat dan? You put the Chris in Christmas? Of die X in Christmas? Die X in Christmas. Ja, we schrijven X in x Xmas, dan snap je. Ja, nee, we snappen het. Ja. Maar dat is een teaser, dat hoort u straks pas. Ja, goed. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, Marcel. In uh, 2009 derde de Colin Benders met zijn Kiteman Hip Hop Orchestra of Orkest, de Nederlandse muzieks, muziekscene binnen. die waren laaiend enthousiast over het album The Hermit Sessions. Zijn spectaculaire concerten verkochten razendsnel uit. En Kaipman won de popprijs op Noorderslag. Het was morgen tien minuten uitverkocht Door he? Noorderslag, heb gehoord, ja. Menne, ja. Eh, Op het hoogtepunt maakte Colin Benders bekend... dat hij stopte met het orkest omdat hij iets nieuws wilde. Eh, Menna Laura Meijer die volgde hem in die tijd na het hip-hop orkest maakte de documentaire Kaipman Now What... op het ITVA te zien geweest hier de afgelopen dagen... W wat we zien is een tobbende jonge man. Hè? Die, die niet een jonge man, dat klinkt dat maar. Uh, ja, hij is heel jong, hè? Vier, hij was ja. toen draaide volgens mij 24. Ja, maar waar top hij over eigenlijk? Want alles ging op, op een gegeven moment wel ontzettend voor de wind natuurlijk. Ja... Nou, ik denk dat het ook heel tekenend is als je zeg maar, in zo'n piek van succes... nog een jaar beslist om uh, te stoppen. Ja. Dat zegt ook wel iets denk ik, over je karakter. Is dat, uh, wat je ziet in die film is ook dat hij iemand is... die je uh, eigenlijk nooit vanzelfsprekend voor de gemakkelijkste weg kiest. Hm. Dus dat is, een, uh, dat is zowel je kracht als je zwakte, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, dat geeft genoeg om over de tobben, dat ja. denk ik ook. Verder is het een uh, complexe persoonlijkheid... Um, nou, ja, Dat vertelt hij natuurlijk in de film. Uh -huh. hè? Dat hij, soms, de, de depressie die kan hem hard raken. Ja, ja, Lijkt me ook iemand die moeilijk uh, uh, te benaderen is voor het maken van een documentaire. Ja, ik heb hem leren kennen toen ik zijn, eerst, ik maakte zijn eerste videoclip maakte. Dat was in januari 2009 volgens mij. Dus toen wist niemand wie hij was. Ik had ook zelf nog nooit van hem gehoord. Ik kreeg uh -huh. dat uh, nummer kreeg ik opgestuurd via de mail. Wil je daar iets mee doen?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 Vreselijk, ja. Ja. ja. Nee, maar dat, dat, dat is helemaal niet zo erg. Nee? Dat is helemaal niet zo erg. Dat denkt iedereen dat dat altijd heel erg is. Maar hoe kom je dan is. binnen? Je, dan heb je er ook geslapen. Hoe kom je binnen? Of, of is nee, dat joh, zeg je, kijk, hij slaapt natuurlijk heel de tijd. Hij is gewoon 24. Dus gewoon het, alle oh, jonge ja. mensen van 24... die liggen gewoon basically heel de hele dag in bed. Even generaliserend, oh. oké. Okay. Even generaliserend, maar dat, ja, nou ja... Dat, nee, nou, niet. ik heb die fase overgeslagen blijkbaar, ja.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 Ja, dat er ook een hele bijzondere basis is om van daaruit extreem te kunnen denken. Ja, want behalve zijn ouders, waar hij heel veel in heeft, is, is daar Pax. Dus de, uh, zijn beste vriend. Zijn beste vriend, ja. vriend die, die hem in feite ook, ook ondersteunt en helpt. Ja. Zonder wie hij niet, niet maar kan. Maar gewoon wijzen. zoals vrienden dat natuurlijk ook ja. doen, hè, ja. Toch? Ja, ja precies. Laat, laten we Pax nog even laten, laten horen. Weet je, Colin, hij heeft natuurlijk. Er, er is een heel dunne grens tussen een, een oprechte chaot en een verwend jongetje. Helemaal. Hoe uh, bedoel je? Uh, nou, dat de oprechte auto die kan niks voor zichzelf regelen. Ja. Een verwend jongetje die wil niks voor zichzelf regelen. Ja, welke kant is het? Is het een verwend jongetje of een chaot? Nee, ik zeg altijd: het is een oprechte chaot. Dat zeg ik. ook niet met het mega. Kijk, ja, ja. En ja. je kan er natuurlijk ook heel lang over nadenken: is die verwend, is die chaotisch? Ja, nou, ja, feit is dat die chaotisch is en of het verwend is of niet. Ja, wat, wat maakt het maakt uiteindelijk het uit. uit? Uiteindelijk, je zou draaien totdat hij weer wat zou gaan, ding, gaan doen. O, ja. En gelukkig na die reis in India, hij, IJsland. Nee, maar hij oh, ja, is ja, India. Sorry, sorry. Hij gaat naar India om even tot rust te komen. Ja. Daarna. Uh, gaat Kaitopia in Utrecht, wordt opgebouwd... de mm. studio, eigen, eigen plek, het gaat allemaal hartstikke goed... maar nog steeds niet die creatieve mm. drive. En dan gaat hij naar IJsland met Pax en dan gebeurt het. Hè? Ja. Dan hij, hij zei ook tegen mij, ik ga naar IJsland, dan ga ik 100 nummers schrijven. Toen dacht ik al, nou, dat lijkt me hoog gegrepen. Want er werd namelijk nou ook, ook veel geslapen. Mm -hmm. en, uh, want ook <laughs> daar wederom ligt hij met Pax lekker in bed. Ja, maar wat ja. wil je ook als je Pax heet? Dat betekent vrede. Dan kan je ja. ook niet anders dan veel Zij liggen slaan. lekker met z'n tweetjes in bed te snurken, ja. Ja. ja. Ook een heel mooi shot trouwens. Ja, ja. En dan ziet hij toch het noorderlicht...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 Ja. ja, dat is toch heel mooi. Ja, dat is ja. prachtig. Ja, ja. Uh, was er een groot succes op, I op It Fire? Ja. ja. Nummer 10 van de publieksfavorieten. Dus daar ben ik heel trots op. Ja. En heb je al gezegd dat hij in de bioscoop nee, komt? Nee, dat ga ik nu zeggen. Vanaf aanstaande donderdag men Now What? Uh, te zien in de bioscoop. En vanaf april start een nieuwe clubtour van Kyteman Orchestra. En daaraan voorafgaand verschijnt ook het nieuwe album. Menna, dankjewel. Dankjewel. Dat is mooi. Ik krijg er nog niks van om te horen. Nee. Oh. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Ja. Nee, nee, maar voor jou is spannend dat je niet, als je ja, niet is weet dat jij niet weet wie is, dan, dan uh, je daarop kan storten. Nou, dan heb je gewoon per gehad. We gaan we naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week, ik ben Sam Drukker, beeldenkunstenaar. Ja, het is een van de meest succesvolle Nederlandse portret- en figuurschilders. Uh, Jan-Peter Balkenende, Hans Kesting, Maria Kraakman, koningin Beatrix. Normaal, Sam, portretteerde ze allemaal. In Museum Fleite in Amersfoort hangt nu een overzicht van zijn werk. Ja, dat is fantastisch, want het gebeurt mij veel te vaak... dat je op beurzen één of twee of drie werken moet tonen. En het is altijd leuk als je een goed schilderij hebt gemaakt. Maar als je ineens helemaal ondergedompeld wordt in, een, in zalen... met thematisch bij elkaar gehangen schilderijen met ongelooflijk mooie verlichting. En uh, een soort gloeiende kleuren die er ineens uh, uitkomen... doordat er uh, thematisch bijvoorbeeld één zaaltje met boksers... die helemaal warm steenrood gloeien. Ja, dat is echt uh, fantastisch. Dat geeft iets meers wat ik zelfs op mijn atelier niet voor elkaar krijg. Ja, dat is natuurlijk leuk als je als kunstenaar... zelf nog verrast kunt worden door je eigen werk. En tot de conclusie komen ook dat je best wel kan. Nou, er is een heel mooi boek verschenen. Dat is uh, door Rolf Toxopijs gemaakt. Hij heeft ook de hele selectie gedaan... En ik had het gevoel van, ja, mijn schilderijen zijn best wel aardig. Maar op het moment dat hij ze bij elkaar zet... en dat geldt ook voor zo'n uh, zo tentoonstelling... dan wordt het gewoon ineens uh, best wel goed, in alle bescheidenheid. En wat zet Sam Drucker in de virtuele vitrine van Opium Radio? Voor mijn virtuele vitrine heb ik gekozen een, uh, een werkje... wat bij mij thuis ook echt in een, vit in een, <laughs> in een vitrine staat. Uh, geen virtuele, een echte. En dat is een uh, ruimtelijke uh, kartonnen uh, uh, geval van Larry Rivers. Amerikaanse pop-art kunstenaar. Het is eigenlijk, uh, kan je het simpelst uitleggen... een, een, een nagebouwde uh, kartonnen sigarendoos. Eigenlijk is het een beetje een soort Sinterklaasachtige knip- en plakwerk. Het is ontzettend vrij gemaakt gedaan. De, de deksel, en daar gaat het eigenlijk een beetje om... in het originele sigarendoos die hij als voorbeeld heeft gebruikt... Uh, stond een schilderij van Rembrandt. Uh, afgebeeld en de sigaren heten ook Dutch Masters. En dat heeft hij nagetekend, Maar dan op een hele simpele, schetsmatige manier. Heel wild, heel levendig. Hij heeft zelfs de mannetjes die op die afbeelding staan... met mooie grote hoeden op, heeft hij losgeknipt van de achtergrond. Daar heeft hij weer zilverfolie achter geplakt, Zodat dat in het licht ook een beetje gaat, uh, gaat schitteren. Kortom, het is een beetje een lullige maquette geworden van een doos. En dat speelse, dat typeert ook die, uh, die pop-art kunstenaars. Larry Rivers, een Amerikaan, geboren voor de, ver voor de oorlog. Hij is trouwens al dood, 2002 geloof ik. Hij was tot zijn dood toe bevriend met Miles Davis. Die muziek hoor je ook in die uh, cigarbox als je die uh, zo uh, uh, tegen het lijf loopt. En dat deed ik ooit in een, uh, in een galerie in Amsterdam. En ja, dit soort uh, namen, voor mij is het uh, Larry Reeves een ontzettend uh, grote held uit de jaren zestig. En dat je dan in één keer zo'n object ziet. Het is een oplage. 35 zijn ervan gemaakt. Dus dat betekende ook dat het gewoon niet echt... Het is natuurlijk allemaal heel duur, maar het is te overzien. En ik dacht net van, jeetje, dat kan ik in mijn bezit krijgen. Nou, dan ga je juichend door zo'n... Uh, dan voel je je hart kloppen en dan weet je eigenlijk al dat je het al gekocht hebt. Terwijl je nog niks gezegd hebt. Dus mijn uh, virtuele vitrine, uh, daar staat uh, Larry Rivers Dutch Masters in. Ja, en de tentoonstelling een dunne huid met nieuw en oud werk van Sam Drukker is... tot en met 21 januari te zien in Museum Flehieten in Amersfoort. Het boek is uitgekomen bij W-Books. En de sigarendoos van Larry Rivers is te zien op onze site. Daar staat een filmpje. En ook op, op uh, Facebook en op uh, YouTube uh, Hans met Avro. In onze site opium.avro.nl Vraag ik uh, de gasten uh, van het afgelopen half uur en van het komende half uur... Uh, om uh, cultuurtip, laat ik met het... Uh, uh, Laatste beginnen. Neem het eerst begin met Menna. Uh, Bereiken uh, van Warmedam in het Boijmans. Hele mooie tentoonstelling. Echt heel indrukwekkend in de grote zaal. Hele mooie uh, videobeelden, korte films... Uh, Echt heel bijzonder om te zien. En uh, Sense of an Ending. Maar ik vergeet even... Van, oh ja, dat heb ik vorige keer aanbevolen. Julian Barnes. Julian Barnes, ja. is ja, in het Nederlands vertaald, ja. jongens. Briljant ja. boekje. Ja, ja. Heel mooi. Straks meer buitenlandse boeken. Jij nu nog een tip? Nee, nee alleen maar lees een goed boek. Lees een goed boek. <grijpelijk> Aan de andere kant van de tafel inmiddels Frank Groot en Wim Terwelen. Wim van de Kift en Frank van Frank, eigenlijk. Uh, uh, jullie een tip. Wim, mag ik met jou beginnen? Heb jij een, iets gelezen, gezien, gehoord? Ik heb onlangs oh. een film gezien. Uh, die heette de, de WC van de Paus. En dat is een film over een uh, Zuid-Amerikaans dorpje. Uh -huh. Waar de Paus, toen nog uh, Johannes Paulus. Johannes Paulus, uh, op uh, een bezoek gepland heeft. En de bewoners die, die gaan daar, uh, die willen daarop inspelen. Die denken: we komen hier honderdduizenden mensen. Die gaan allemaal bootjes bakken. Die rekenen zichzelf rijk. Ja. En er is er één en die denkt, al die mensen, al die honderdduizend mensen... moeten ook naar de wc. Dus ik ga een wc bouwen en vraag daar geld voor. Dus ik, ik word rijk. Ja. Nou, dat hele bezoek van die paus, dat bestaat er uiteindelijk uit... dat hij in een limousine door het dorp scheurt. Wat. En uh, daar helemaal nooit stopt. Haar. Dus iedereen blijft daar met zijn broodjes en zijn taarten. Oh, ja. En hij ook met zijn wc zitten. Ja. Ja. En het, zijn, het is eigenlijk een eigen dorp van smokkelaars... En uh, het, het mooie van die film is dat er dan uiteindelijk de, een douanebeambte... Uh, aan die mensen gaat uitleggen ja. wie hier eigenlijk de baas is. Okay. Hij laat namelijk uh, de mensen al of niet door en Nou ja, goed. Mooi in ieder geval. De wc van de paus. De wc van de paus. Frank, jij nog een... Mijn broer heeft net een nieuwe... René, een nieuwe voorstelling. Een juweeltje. Ik ben niet bang... van Niccolo Amaniti. Oh ja. ja Prachtige voorstelling over... de Comora in Zuid-Italië. Die een... of Nee, het zijn eigenlijk gewoon boeren die daar zitten. Maar die hebben in Noord-Italië... een kind gekidnapt. En hopen daar... Veel geld voor te krijgen en dan zo uh, hun armoede te ontvluchten. Oké. Okay. En ja, het is prachtig. prachtig. Ja. ja, ja. Nee, groot of ik ben niet bang. Straks over Kees de Jonge. en Nu eerst het nieuws van half vier met Ewald de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De verkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de gematigd islamistische PJD, de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. De partij stevent af op meer dan een kwart van de zetels in het parlement. Dat is vrij veel naar Marokkaanse maatstaven. De nationalistische partij van premier Al-Fassi wordt er op één na grootste. Aangenomen wordt dat de twee partijen een coalitie gaan vormen.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 Ook in andere Duitse steden werden herdenkingen gehouden en werd betoogd tegen extreem recht. In de Limburgse plaats Herkenbos is de vermoorde militair Laurens Frits gecremeerd. Dat gebeurde met militaire eer. Frits werd maanden vermist. Zijn lichaam werd uiteindelijk vorige week in een maisveld gevonden. Dat was vlakbij de woning van de man die verdacht wordt van de moord op de militair. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de er verkeersinformatie staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete Wouden 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maren en Maarsbergen 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Met dit half uur aan tafel uh, Wim Terwijlen van uh, De Kift uit Zaandam. Uh, en komen jullie toch? vier? Uit de Uit de, de Zaanstreek, ja. En, en, uh, uh, uh, en Frank Grootof zit ook nog aan tafel. Uh, jullie hebben een prachtige voorstelling van Kees de Jonge. Kees de Jonge, de rockopera of een rockopera? Hoe heet het nou? Ja, we hebben hem genoemd de rockopera. Nou, nah, het slaat nergens op. Maar. Je moet het, be het beestje een naam geven. Ja, het, is, het gaat in ieder geval over Kees de Jonge. Dat is ja. het belangrijkste, ja. Praat straks met jullie verder. En aan tafel ook de Paris... die nu haar uh, buitenlandse boekenrubriek gaat verzorgen.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 Een, een, een oude rot in het vak, zeg maar. Hij is al uh, lang dood inmiddels. In Italiaan, uiteraard. Hè. Hij is uh, scenario-schrijver ook geweest. En er is een oude roman van hem opnieuw uitgegeven. En het heet nu De Minachting. Het is heel grappig, want vroeger, toen het vertaald werd... heette het uh, Het Spoor De Herinnering. Maar nu heet het dus opeens De Minachting. Prachtig verhaal. Echt, je moet er even in komen. Je moet even doorzetten. Het gaat over een, een man, Ricardo. Die is getrouwd met een bloedmooie vrouw. Maar ja, ze was typist. En dan laat ontdekt hij... Ja, dat ze toch wel eigenlijk uit een burgerlijk milieu komt. En hij analyseert. Nadat die relatie is afgelopen, hoe het kwam dat hij van haar bleef houden en zij hem ging minachten. En Hij doet het zo ja, vreed over zichzelf bijna. Dus het is enerzijds een liefdesgeschiedenis en anderzijds, ja, het goes down the drain. En het is uit het Italiaans vertaald door Marike van Laken, uitgegeven bij de Wereldbibliotheek. Even door het begin en dan zit je erin. Want het is ouderwets verteld. Hij zegt de hele tijd in ik. En dan kom ik dan op terug en zoals je later zo zien, en zoals ik net al ja, ja, zei. Ja. drie bladzijden word je er moe van en dan ben je er doorheen... en is het fantastisch. Ja, overigens, is het uh, no nooit eerder vertaald, dit, dit werk? Jawel, wel in, eerder. En toen heette het dus uh, Het Spoor, de herinnering. Ah, ja, ja. ja? ja. Opletten, hè? Ja, ja, sorry. Goed. Uh, Amy Waldman scherp blijven. Ja, sorry. Het is laat voor jou, je bent al twee uur bezig. Amy Waldman, de inzending, uitgegeven door Uitgeverij Contact. En erg goed vertaald door Tera Idema. Uh, ik zei het in mijn aankondiging al, dit is dus een 9-11-roman. Mm. Er zijn na de aanslag op de Twin Towers heel veel boeken verschenen. En in de meeste boeken is het eigenlijk maar een soort achtergrond. Dit is een ongelooflijk slim boek, het is ook geestig. En je mag eigenlijk niet lachen, vind je, want waar gaat het om? Het gaat over een juryberaad, en uiteindelijk is er een winnaar... over het monument wat op Ground Zero gebouwd gaat worden... En ja, ja, ja, dan is er een winnaar. En verdomd, dat is een moslim. En eh, het heeft een soort Tirza-invalhoek, denk je dan. Waar, eh, waar het om gaat is de hele wisselwerking tussen die mensen. Maar ook hoe gaan ze echt om met het eh, verlies. Het is geschreven door een journaliste. Ze werkte voor de New York Times en de Atlantic. En ja, ik moet zeggen, er zitten prachtige zinnen in. En uh, er zit natuurlijk in de jury een kunstnares... en een historicus en een advocaat en weet ik wat allemaal. En op een bepaald moment dan, uh, ja, een, een, een, een, er zit er maar één nabestaande in... en die is voor het ontwerpen de tuin. En dan zegt die kunstnares, die zegt... tuinen zijn de fetish van de Europese bourgeoisie. En, en nou, die krijg je dan prachtige discussies. Heerlijk boek, uh, geniet ervan, lekker dik boek... Uh, uh, ook voor de winter. Dus. Amy Waltman, de inzending, uitgeven door contact. Ja. Weet je overigens hoe dat boek in Amerika is uh, gevallen? Want, uh... Nee, dat, dat heb ik gemist, oh, maar, maar dat doet er uit. allemaal geen zak toe... want nee. het is voor ons een heel mooi boek. <lacht> je, moet niet, je moet niet alles vergelijken ik met Amerika. Ik vind dat leuk, ja. Dat, is, dat zou ik leuk vinden. Ja, maar we weten. zijn hier hele andere mensen. We kijken heel anders tegen die dingen aan. Okay. In Amerika zijn ze trouwens, als je soms vraagt... in welk jaar was 9-11, dan zeggen ze 9-11 sommige mensen. Dat is beangstigend, hè? Dat wij dat nog allemaal weten, althans, dat ga ik vanuit. Maar uh, het is nu weer daar tien jaar geleden... dus ze ja. zullen het nu wel weer even weten... Ja. Maar toen het tien jaar geleden was, wisten heel veel mensen niet... dat het al tien jaar geleden was. Nou, dan gaan we tot slot naar een Australische roman. Euh, de Forelle-opera van Matthew Condon. Vertaald door Gerda Baartman en Wim Scherpenissen. uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Gaat over een man van 99 bijna 100 hij wordt uitgekozen door het team dat naar de Olympische Spelen opening uh, opening toewerkt om daar een 100 jarige als symbool van de Australische geschiedenis te hebben. Verdomd hebben die man met veel moeite gevonden. Hij ligt in zijn tuin plat. Ze brengen hem naar een ziekenhuis om hem te redden. Hij denkt dat hij in de hemel is. Hij overdenkt zijn leven. Maar ja, dat kan helemaal niet. Het dorp is in totale paniek want uh, Wilford Lampy is ontvoerd en dan denken die mensen van shit, dan moeten we ons verantwoorden. Gaan op zoek naar zijn enige familielid waarvan hij hij niet weet dat het bestaat. Zij weet niet dat zij ook nog een familielid heeft. Zij wil niet gevonden worden, want zij is op de vlucht voor haar drugsdealer. Nou, je krijgt verwikkelingen. Het is een prachtig verhaal. Het is ontroerend. Het zit een liefdesgeschiedenis in. Ja, heerlijk. Lekker dik. Goed vertaald. Dat klinkt heel erg goed. De Forella Opera van de. Ja, Jongens, we gaan een hele goede win. Het zijn echt drie fantastische boeken. Ja, ja. En daarvoor hadden we de inzending van Amy Waldman Uitgeverij Contact... en de eerste was de minachting van Alberto Moravia, eerder vertaald... maar dat weet u inmiddels, Uitgeverij, Wereldbibliotheek, een roman uit 1954. Dankjewel. je ja. Ga ik even melden dat wij uh, vanaf februari 2012 starten met de Opium Boekenclub. En daarvoor zoeken we enthousiaste lezers met een duidelijke mening. In de Opium Boekenclub oh, vertellen Lezers. Ja, dat mag. Dan ga je zo het adres even vergeten. In de Opium <laughs> ga je mee in de, in de selectie. In de Opium Boekenclub vertellen lezers wat ze van een boek vinden. We willen alle genres en auteurs bespreken. Dus het zal van Adrien van Dis tot Nicky French en van Klun tot Anna Enquist gaan. En hier in Carré, nee, daar in Carré, want we zitten nu in de kroon... zal de boekenclub eens per maand aan tafel bijeenkomen. Dus schrijven dan drie leden van de club aan. Maar we zoeken een pool van zes... Waaruit we kunnen kiezen. Ja, leden van die boekenclub die gaan we ook inzetten om vragen te stellen aan schrijvers die in Opium te gast zijn. U ontvangt de nieuwste boeken dan als een van de eerste. En hebt de kans uw favoriete schrijvers te interviewen. En wie wil dat nou niet? Opgeven kan tot 5 december via onze website opiumradio.nl. Uh, u vindt daar ook meer informatie. Maar dat zijn dus alleen Nederlandse boeken? Dat zijn alleen. Nee, van dat zijn niet alleen schrijvers. Nederlandse boeken. Want Nicky French is bijvoorbeeld oh, geen ja. Nederlandse schrijver. Die okay. moet wel opblijven. Maar die, komt dan, uh, en die kan je dan interviewen. Dat is mooi. Wat zeg je? Sorry? Die komt dan en die kan je dan interviewen. Ja, dat houden we nog eventjes uh, geheim. Maar dat is op zich wel heel spannend om daarmee om te gaan. Wij gaan naar de live muziek. Uh, ze gaan een kerstsingle uitbrengen en die willen ze nu alvast uh, pluggen. Nou, van mij mag het hoor. Heren van de Tiny Little Big Band, kom maar op met dat kerstgevoel. X-mas Christmas You snuggle a like a polar cat You put the x Christmas Santa's sleigh will dive to the ground The moment that you are around Come over here girl put away business Let's booked the x Christmas Yeah! Oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Oh, Silver bell jingling, non-stop, you put the accent Christmas. The dress is glowing like an open fire, you're the present girl that I desire. Come over here, girl, food away, this let's put the accent Christmas Yeah. little Big Band met hun kerstgevoel. You put the X in Christmas. Vraai, uh, het begint spontaan te sneeuwen buiten. Heren, dank u wel. Uh, Kees Bakels, wie is er niet groot mee geworden? De hoofdpersoon uit Kees de Jonge van Theo Thijssen. Uh, de dus een zoon van een arm, uh, zieke schoenmaker uit de Jordaan. Verliefd op Rosa Overbeek. Wachtend om vanwege zijn grote talenten ontdekt te worden. Frank Groothoff bewerkte het boek van Thijssen tot uh, Kees de Jonge. De rockopera, dat wil zeggen Harry dat Is Harry een Geelen. scenario, ja. Uh, en uh, hij voert het uit samen met de muzikanten. Van de Zaanse band De Kift. En Frank en Drummer Wim Terwijlij, die zitten hier. Ja, dat is wel belangrijk om even te zeggen. Want die liedteksten bijvoorbeeld zijn ook van Harry Gele. Tuurlijk. Ja. Het hele, uh, libret ja, hele libretto is van Harry Gele. Ja, was het, het was jouw idee? of? Jawel, ik heb hem gevraagd. Mm -hmm. En hij, heeft, uh, hij vindt het, uh, het boek zo geweldig. Hij heeft uh, de teksten van uh, uh, Theo Thijssen letterlijk gebruikt. Maar het zo in elkaar geschoven... dat je uh, in anderhalf uur of een uur en een kwartier... toch... Ja, in de wereld van uh, Kees ben geweest. Ja. Ja. Ik, ik vroeg me eens af, is, is Kees die jongen, dat weten wij wel... is dat nou echt een jongensdingetje, of niet? Is dat een boek wat ook voor, voor, voor meisjes leuk is? Heb je daar een uh, idee over? Nou, ik heb geen idee, zo heb ik nooit gelezen. Hmm. Ik denk dat het voor iedereen is, zoveel mensen zijn fan daarvan. Ja, ja. En, en hoe, hoe, hoe verklaar je het succes van dat boek? Geen idee. Nee. Ja, dat weet ik allemaal niet. Als ik dat wist, waren we allemaal rijk niet meer. Ja, dat is, ja, dat is zo. Maar, maar, misschien heeft Frank er wel een verklaring voor. Wat, wat, wat, wat spreekt ons zo aan in dat boek? Ontroering, denk ik. Oh. Ja, de ontroering. En, en, en... De, de, de, het, het dagdromen van, van, van Kees, wat we zo herkennen, waar gewoon eindelijk eens uh, een boek over is. Hmm. Dat we allemaal zo fantaseren en wie durft dat allemaal te zeggen. En, en, en nu kun je het, het leven van een jongetje van elf volgen. die precies zo denkt als wij en de hele dag uh, uh, die interne monologen uh, ja. uh, heeft. Ja, prachtig. Wim, had jij het boek gelezen toen je aan dit project begon? Nee, nooit. Nee. En, en, en wel nu, uh, die schade ja, even oh, ingehaald? Ja, wel. Uh, Wat vond je ervan? Toen, uh, uh, toen ben ik begonnen met het uh, boek te lezen. Ja, heb je het ook uitgelezen? Ja. Het <lacht> <lacht> uh, klinkt niet alsof je halverwege bent gestrand, maar je hebt het echt helemaal nee, maar, uitgelezen. Nee, maar... De, uh, ja, de, uh, nou ja, om te zeggen dat er een wereld open ging, dat is ook uh, overdreven. Maar, uh, maar ik vond het wel een, uh, ja, vooral een ontroerend boek. En, ja. Uh, ja dat, eerlijk ook, hè? Ja, ja eerlijk Het ontwapenen zijn. Ontwapenen, ja absoluut. Was je al langer van plan om er iets mee te doen? Of? Jawel, uh, dit uh, was ik natuurlijk al uh, jaren van plan. Ik heb er uh, vier jaar geleden subsidie voor aangevraagd. En toen. Uh, uh, ja, ik was eigenlijk met een componist uh, in mijn hoofd. En toen. Uh, Nam mijn zoon me mee naar optreden van de kift. Nou, dat is natuurlijk uh, zo geweldig... dat ik uh, de stoute schoenen heb aangetrokken en uh, uh, hun gevraagd heb. Mm -hmm. dus want, wa, want wat verwacht je van de kift? Wat, wat sprak je zo aan in dat geluid van die bind? Ja, het, de, de muziek die ze maken, die spreekt mij heel erg aan. Aha. En de, de manier waarop ze met tekst uh, omgaan... en gewoon hun hele energie als ze op het toneel staan... dat is zo... Uh, ja, daar kan je niet omheen. Ik dacht, wauw, dat is een hele mooie combinatie. Ja, ik zag zelf nog niet hoe precies, maar ik dacht... het is geweldig om met hun iets te kunnen doen. Laten we Kees uh, doen. Laten we Kees doen, ja. En, en, en Wim de Band, die had er ook meteen oren naar? Nou, dat, dat was... Uh... Het was even puzzelen, want uh, ja, we hadden net een, uh, we hadden net eigenlijk een soort theaterervaring uh, uh, achter de rug. Met, met theater? Met theater op, mm -hmm. uh, op Oerhol. Yeah. En uh, ja, bij ons is het meestal zo dat we, dat we een uitstapje doen naar theater... En, door... en, dan, en dan weer gauw, hard op terug. Maar, eh, zo, lekker, maar. Ja, ja maar die jongen met die grote toeter, die wou niet meedoen, hè? Die had er slechte ervaringen mee. Nee, die speelt bij Kaikman. Oh, die speelt bij Kaikman. Ja. Ja, oh, ja. ja, natuurlijk. Ja, ja. maar, maar, ja. maar goed, uh, het feit dat je, dat je met... Wat, wat denk nou, je dan ja, toch besluit om het wel te doen? Nou ja, nou? Ja, of? ja, natuurlijk. Ja, ja. Het is een... Uh, het is gewoon een, een leuke kans. Het, is gewoon, het, het, is gewoon, het klonk als een heel mooi project. Ja. Dus dan ga je kijken wat, wat gaat het precies gaat betekenen. Uh, ja, ben, je, ben je alleen een begeleidingsband? Mm -hmm. of, uh, nou ja, dat werd het uiteindelijk niet. Nee, uiteindelijk, maar... uh... De teksten van Harry waren er toen nog niet. Ja, die, werd, die, uh, waren, er uh... wel. die waren er wel. Ja, en, uh, en toen, uh, maar toen hebben we besloten om, uh, om daar ook alle, of, uh, zeg maar, allemaal nieuwe... Muziek voor te componeren. Ja, ja. En, uh, maar er was natuurlijk wel het probleem dat er betrekkelijk weinig tijd was. Ah, dus het moest allemaal uh, heel erg snel. Bij onze eigen CD's hebben we ongeveer een uh, frequentie van eens in de twee jaar. Omdat het gewoon ontzettend veel werk is ja. om uh, alle muziek te schrijven dat ook op te nemen, in te studeren. En nu moest het uh, ja, snel eigenlijk in een half jaar uh, ja, ja. Het rond. Het viel me overigens op. Jij speelt, behalve dat je, de, dat je de drummer bent van de band... speel jij ook meerdere rollen, zoals iedereen uh, ja, uh, precies, wordt ja, ingezet. Ja, ja, ja. Maar jij speelt op kartonnen Dozen. Waarom is dat? Uh, ja, nou... Dat, uh, het idee kwam eigenlijk uit een beetje... Uh, ja, het moest er een beetje armoedig uitzien... En ik wilde graag dat de teksten verstaanbaar waren. Ja, en, en, en, en als er te veel herrie van kwam. Achterkwam... Een heel, heel belangrijk uh, aspect van kartonnen de Dozen is dat het niet zo hard is. Je kan er, uh, je kan er uh, vrij uit op spelen. Ja, maar je moet wel elke ja. avond een nieuw drumstil neerzetten. Nee, nee, moet... nee, nee. Ik heb, het, uh, ik heb het gewapend met kippengaas. <laughs> Zodat het niet, inderdaad niet na één nummer kapot is. Ja. Dat, dat, uh, ja. En... Uh, en uh, ik vond het in de, deze periode van bezuinigingen ook wel belangrijk. Het is mooi, het is wel stevig. Ja, Wat, wat ja. heb je daar nog last van gehad, Frank? Ook met de aanvraag van de subsidie bijvoorbeeld? Ja, maar ja, we maken van de nood een deugd. Dus, mm -hmm. we, ja, we hebben een prachtig decor, zoals je ziet. Ja, dat is, dat is gele dal, uh, bestaat uit niks eigenlijk. Ja, dat wordt, ja, de fantasie doet de rest. Ja, de muziek en uh, de teksten en ons spel uh, roept de rest op. Ja, ja, ja. W wanneer was het de eerste keer dat jij het boek zelf las? Weet je dat nog? Ja, toen ik... 20, was het 25, zoiets. Ja. Toen pas. Het is, misschien is het geen kinderboek. Kinderen, ik denk niet dat. Maar kinderen zitten hier wel ademloos naar te, naar te kijken. Want het is mm. wel hun wereld. Maar maar zou 8... je het als als kind lezen? Dat boek? Ik denk dat het niet Dat nee, is voor nee. 8 plus, hè, de voorstelling. Ik heb gisteren bij de doorloop, gistermiddag in, in permanent, even een klein stukje uit de zaal opgenomen van, ja. van muziek. Opa en oma, een klein stukje muziek. Als ik op bezoeken mijn opa. die muziek ook erbij, prachtig. Het gaat op andere momenten, zoals wanneer bijvoorbeeld de zwembadpas, de, de bekende pas van Kees wordt ja. gezongen, gaat het er weer wat heftiger aan toe. Ja. Maar het is, het is heel poëtisch allemaal, heb Ik ja. geprobeerd het te houden. Ja, ja, mooi meer, stemmig, hè? Ja, mooi, mooi ja, want Prachtig. Daar zijn ze zo goed in bij de kift. Wow. Meer stemmig a cappella, wat ze allemaal doen daar. Geweldig, Heerlijk, ja. Het leuke is dat Ferry Heijnen, de zanger van de kift... die, die uh, speelt in feite een soort alter ego van Kees. Ja. Toch, kun je dat zo zeggen? Het ja. is niet helemaal een alter ego. Een soort schaduwkees. Een schaduwkees, maar hij is ook de presentator van uh, de hele show uh, achter. Aha. Hij danst eromheen en houdt de zaken goede banen. Het is een soort alter ego wat heel vrij uh, ja, is. We ja. moesten een beetje denken aan, aan ooit Gerben Hellinga... die een stuk Kees de Jonge heeft ja. geschreven. Die had toen uh, Hans Dagelet en ja. Wim van der Grijn als, ja. uh, uh, als de twee kezen. Ja, maar daar lijkt het helemaal nee, niet nee, nee, op. Nee, nee, nee, nee. nee, zeker niet. Nee, maar het kan zijn dat je dat wel in je hoofd nee, had... Toen je, ik, nee. toen je Ferry vroeg om dit, uh, dit te verzorgen. Ik dacht wel dat de Kift en de muziek van de Kift... de gedachten van Kees zou uh, weergeven. Mm -hmm. Maar dat heb ik uiteindelijk al heel snel uh, losgelaten. Want ja, er kwam zoveel prachtige muziek en ideeën tijdens het uh, werkproces. Dat uh, ja, we zijn gewoon gaan spelen en toen kwam dit eruit. Ja, mooie ideeën geven, zo'n idee. Iets pa wat pas opkomt uh, terwijl je met de repetities bezig bent. ja... Wat ik geweldig vind, is dat de, de vader van Ferry... die zo'n beetje tachtig is of zoiets... Ja. die uh, nog steeds meespeelt in ja. de band, uh, de trom trompetist... En, uh, en, en de moeder van Ferry, die uh, de cd'tjes verkoopt na, na afloop... Ja. een geweldig uh, oude paar... Die, die heb ik gevraagd om de opa en opo te doen. Nou, dat is zo leuk om echte oude mensen... die zijn zo echt op het toneel... Dus ja, dat vind ik helemaal top. En die doen het geweldig goed. En, en op, opa die, die tromp, trompet erbij, ja, het is gewoon... Dat is een juweeltje om dat ja, te zien. Ja, nou heb je natuurlijk uh, alle, alle heren op het podium. Maar je had natuurlijk ook nog een Rosa Overbeek en een moeder nodig. Ja. En die heb je in de persoon van Kiki Heesels ja, gevonden? ja, ja. ja. Kiki... Uh, die had ik ook een beetje nodig uh, met haar... Uh, uh, Cabaret Verleden... om uh, ook een beetje mij te coachen... omdat ik het leuk vind om het samen met de kist uit te zoeken... hoe we het gaan doen, een, be een beetje de regie gewoon bij mezelf gehouden en, uh, en Kiki een beetje op de achtergrond naar mij kijkend uh, met ideeën, Frank. Uh, en dat, dat werkte heel goed. Want heb, heb jij dat nodig? Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment uh, uh, zie je het ook niet meer. Als je er zo dicht in zit, ik moet tegelijkertijd spelen. En, uh, en, en uh, iedereen in de gaten houden. En uh, zo'n zo meisje of zo'n vrouw met zoveel ervaring... Ja, dat, is, uh, dat is goud om erbij te hebben. Ja, ja. ja. ja ze doet het ook inderdaad heel erg mooi. Ik vond het wel een mooi gezicht om een man van 64 inmiddels, ben je toch? Ja. ja? In een korte broek. En, en het lijkt wel alsof je ook nooit ouder wordt. Nou, die, die, die, die, die ouderen spelen waarschijnlijk die, die kinderen beter dan een jongen van twintig misschien wel, ja, ja. denk ik. Ja, ik weet niet, ik wou... Ik wou ja. Wim ook. Ik wou de hele band in de korte broek, was ze verdonden het. Is dat zo? Ja, want ik, ik dacht, dat vind ik zo leuk, allemaal die oude mensen in die korte broek. Maar Wim zei, doe het niet. Nee. Zei nee. Die... Wat is dat, dat nou? Dat toe... heb helemaal niet gezegd. Nee? Nee. nee? nee, dat was Matthijs. Oh, dat was Matthijs, ja. Nee. Ik dacht, nou ja, als er één niet wilde, willen ze misschien allemaal niet... Als ze zich er niet happy in voelen Ja. Maar het, het leek me leuk, omdat dat we allemaal uh, uh, jongens van die school waren. Ja, ja niks leuker, <lacht> al die behaarde ja, kabouterbeen, weet je. <laughs> Maar ja, goed, één, één lid van de band wilde niet en dan is nee, de. Nee, nee, nee, nee, nee, nee maar, maar, was dat was dus het, het idee. Nee, ook, maar geeft, dat toch? is dan een idee wat er ja. opkomt ja. en dat lijkt dan een fantastische grap en dan uh, ga je het uh, proberen of dan ga je, uh, Ik heb jou nooit in een korte broek gezien <kwijnt> mean, en dan uh, <laughs> en dan, uh, dan zou zijn er allerlei ideeën voorbijgekomen die dan En die moet je af en toe weer. Keihard van tafel schoppen. Ja, ja, ja. Goed. Uh, ja, Welke leeftijd je voor ogen staat, dat hebben we al gezegd. De 8, 8 plus is de, de, de leeftijd waarop je je, jullie je richten met deze Er is, is en... geen bovengrens. Nee, nee, en en, ik. en van, van, uh, ook niet van onder, want er is zoveel te zien. De fantasie en de muziek. En, uh, uh, kinderen van 5, 6 die associëren weer op hun eigen niveau. Die snappen toch uh, ook niet de rest van de wereld om hen heen. Dus uh, die, volgens mij moet gewoon iedereen komen. Ze zitten in ieder geval allemaal gewoon doodstil, sprakeloos te kijken. Ja. Dat merkten wij gisteren, want we hadden onze generalen. Dus ja, dus het. Ja. Nou, morgen is de première in ja. de stad Schouwburg in Amsterdam. Morgenmiddag om vier ja. uur. Dus ik wens jullie heel veel succes en voorstellingen nog het hele seizoen. Ja. Ja, overal in Nederland. Overal en ergens. Dank jullie wel. Wim Tewele van de Kift en uh, Frank Groothoff. Um, dan hebben wij nog een verrassing in petto. Want behalve die twee nummers die ze al gespeeld hebben... hebben ze er nog eentje voor ons ingestudeerd. De heren van de Tiny Little Big Band. Hier zijn ze wederom met z'n achten. Met ach, dat is op hen zelf toegeschreven, de Sharp Dressed Man. Choose. I don't know where I'm going to. Silk suit, black tie. I don't need a reason why they come running just as fast as they can. Cause every girl's crazy about a sharp dressed man. <laughs> in a single thing cufflinks and a stick pin when I step out I'm gonna do you in they come around and just as fast as they can cause every girl's crazy about a sharp dressed man mmm My wallet's flat, black shades, white gloves, looking sharp, looking for love. They come running just as fast as they can, cause every girl's crazy about a sharp dressed man. crazy about a sharp-dressed man. Sharp-dressed man door de Tiny Little Big Band heren. Hartelijk dank. Nou, wij zitten nog even in het uh, programma-boekje ja, van, uh, van Kees. de wat mooi. Helemaal jongens... een schriftje gemaakt, ja, hè? Ik vroeg me af, uh, oh, Frank, heeft, heeft, iemand dat, uh, heeft een kind dat ook geschreven, of niet? Nee. Uh, uh, ja, zeker. <laughs> Wim, Wim kan ik vertellen. <laughs> ja? ja? Ik heb uh, hulp gehad van twee kinderen...